Hallo en welkom bij de geschiedenis van de Romeinen, aflevering 43, Crassus de Rijke. Drie weken geleden volgden we de opkomst van Gnaeus Pompeius Magnus en zagen we dat hij door een rol te spelen in verschillende conflicten tegen Romeinse burgers aan zijn carrière en reputatie kon bouwen. Vandaag kijken we naar de vroege carrière van Marcus Licinius Crassus. Crassus was 33 jaar oud toen hij Sulla's leger langs de vijand loodste in de slag bij de Colijnse poort. Hij was, wat je wel een natuurlijke medestander van Sula kunt noemen, want hij verloor zijn vader en jongere broer toen zij door Marius gedwongen werden zelfmoord te plegen. Zijn oudere broer was al omgekomen in de oorlog, dus stond Marcus er qua familie alleen voor. Buiten de familie had Crassus geen reden om zich eenzaam te voelen, want hij stond bekend als een man die zich makkelijk mengde in de massa en waar iedereen klaar stond. Waar Pompeius zijn reputatie opbouwde arrogant en neerbuigend te zijn naar het volk, was Crassus easygoing en benaderbaar. De militaire prestaties van Pompeius waren gesprek van de dag als de man buiten de deur grootheid aan het uitharen was, maar Crassus kreeg het voor elkaar om gesprek van de dag te zijn als hij er wel was, zo stelt Plutarchus. Crassus was altijd bereid om anderen uit de brand te helpen door leningen te verstrekken, maar hiermee legde hij wel zijn bekendste karakterzwakte bloot. Marcus was namelijk een gigantische geldwolf. Leningen verstrekken was geen probleem, maar Crassus zorgde er wel voor dat hij zijn geld terugkreeg, met rente. Hij had een bijna onevenabare kwaliteit in het verwerven van rijkdom. Volgens Businessinsider.com is Bill Gates in 2016 de rijkste persoon op aarde met een geschat vermogen van een kleine 90 miljard dollar. Schattingen van Crassus' rijkdom lopen op tot bijna 170 miljard. We kunnen wel stellen dat Crassus niet op water en brood hoeft te leven. Naast de rente op Leningen, had Crassus nog genoeg manieren om aan zijn rijkdom te komen. Zo meldt Plutarchus dat Crassus en Sula een vertrouwensbreuk hadden, omdat Crassus iemand op de dodenlijst had geplaatst om zo zijn eigendommen, die aan de staat zouden toekomen, te kunnen opkopen. Hij maakte verder gebruik van het feit dat Rome geen brandweer kende. Een groot probleem voor de stad waren grote uitslaande branden. Gelukkig was Crassus daar om er wat aan te doen, als je betaalde. Plutarch schrijft: hij merkte op dat branden en instorting van gebouwen in Rome normaal en gebruikelijk waren, omdat de gebouwen te groot waren en te dicht op elkaar stonden. Daarom kocht hij slaven die architecten en bouwpakkers waren, en dan... Toen hij er meer dan 500 van had, kocht hij huizen die ofwel in brand stonden ofwel vlakbij in brand stonden. De eigenaren van deze eigendommen zouden uit angst en onzekerheid akkoord gaan met een zeer geringe prijs. Op die manier kwam het grootste deel van Rome in zijn bezit. Iets anders dat Crassus reputatie overschaduwde, was zijn houding ten opzichte van Pompeius. Crassus had niet de hoogst mogelijke pet op voor zijn jongere tijdgenoot. Zoals we vorige aflevering hebben kunnen zien, blonk Pompeius vooral uit in zijn public relations. Ja, hij was een uitstekend veldheer, maar een groot deel van zijn lof was vooral omdat hij op het juiste moment op de juiste plek was, en de situatie buiten zijn controle om in zijn voordeel veranderde. Het punt is dat Pompeius de grote veldheer van zijn generatie was, en Crassus gewoon Crassus. Pompeius ging door het leven als Pompeius Magnus, de Grote, terwijl Crassus door het leven ging als Crassus Tivis, de Rijke. En hoewel iedereen wel erkende dat Crassus zeker zijn vaardigheden had om aan dat geld te komen, Rijkdom levert op zichzelf niets de respect op dat grote militaire overwinningen wel doen. Dat stak en dat is vervelend voor hem. Terwijl Pompeius en Metellus in Spanje zaten, gebeurde in 1974 iets in Capua, ten zuiden van Rome. Na de wakenrennen in de Circus Maximus kenden de Romeinen nog een iconisch tijdverdrijf, gladiatoren spelen. Een man genaamd Janista Lentulus Babiatus had een trainingsschool voor gladiatoren in Capua, waar hij zijn slaven klaarstoomde voor de wedstrijden in de grote arenas. Hij bezat een grote groep gladiatoren, veelal van Gallische en Trazische, dat is min of meer Bulgarije en het Europese deel van Turkije, afkomt. Plutarch schrijft dat Lentulus zijn gladiatoren niet goed behandelde en beschrijft dat tientallen van hen in opstand kwamen. Zich wapenden met keukenrij en zich de school uitvochten. Kort daarop overvielen ze een wapentransport voor andere gladiatorenschool en waren ze bewapend. Langzaam begonnen meer en meer slaven zich bij de opstand aan te sluiten. De groep besloot daarop leiders te kiezen. Gekozen werd voor twee Galliërs, Crixus en Eunomaus, en een tracier, Spartacus. Plutarchus beschrijft Spartacus als een intelligente en krijgshaftige man met veel leiderschapscapaciteiten en vertelt verder dat Spartacus veel te ontwikkeld was om een tracier te zijn. Voor Plutarchus was het simpel, slimme mensen zijn Grieks, dus Spartacus was Grieks, vond hij. De bestuurders in de regio zagen de situatie met de gladiatoren niet zitten en stuurden een bij elkaar geraapte militia om Spartacus en de zijne plat te walsen. Het tegenovergestelde gebeurde echter, en dat zorgde ervoor dat de gladiatoren nu ook beschikken hadden over aardige Romeinse wapens. Vanuit Rome werd besloten om de situatie serieus te nemen, en de senaat stuurde de praetor Quintus Claudius Glaber met een leger van 3000 man. Dat zou in principe voldoende moeten zijn om Spartacus eronder te krijgen, en Glaber bleek in staat Spartacus en zijn mannen vast te zetten op de Vesuvius. Vanuit een kamp aan de voet van de berg, en met de enige weg naar beneden, in het oog houdend, besloot Glaber de positie van de gladiatoren te belegeren en te wachten tot ze vanzelf naar beneden kwamen. De komende nacht kwamen ze inderdaad naar beneden, maar niet op de manier die Glaber voor ogen had. Het Romeinse kamp stond namelijk aan de voet van een steile klif. Bovenaan de klif zaten Spartacus en zijn mannen en die maakten gebruik van het feit dat er planten groeiden die ze tot ladders aan elkaar konden binden. Dus voordat Glaber en zijn troepen het door hadden, waren Spartacus en zijn leger opeens doorgedrongen tot het midden in het kamp. Bij de gevechten die uitbraken, verjoegen de gladiatoren de soldaten en namen het kamp in. Het was duidelijk dat de opstand een beetje uit de hand begon te lopen. Dit was geen simpele rende bende, maar het begon steeds meer op een georganiseerd leger te lijken. Ondertussen kreeg Spartacus meer en meer versterkingen van slaven uit de buurt, en zelfs van herders en dergelijke. De opstandelingen versloegen nog twee praetors. Het leger van de gladiatoren was op dit moment volgens sommige bronnen 120.000 manschappen sterk. Ergens in deze veldslagen kwam Unomaos de Gallische leider van de opstand om, waardoor de leiding in handen van Spartacus en Crixus overbleef. Beide heren hadden een meningsverschil over de te nemen stappen. Spartacus schatte in dat de Romeinse respons op wat er gebeurde uiteindelijk altijd te groot zou zijn om te kunnen weerstaan. Hij stelde voor om naar de Alpen te trekken en deze over te steken op weg naar huis. Crixus verboorde de breed gedragen tegenstand voor dit voorstel. Volgens zijn deel van het kamp was dit de gelegenheid om Rome een klap toe te brengen. Spartacus wist Crixus en zijn man niet te overtuigen van zijn idee. Crixus leidde een groot deel van zijn troepen weg uit het kamp en zocht een confrontatie met de Romeinen op. Die confrontatie kwam er ook, want Rome stuurde beide consuls van het jaar 72 Lucius Gellius Publicola en Gaius Cornelius Lentulus Clodianus. De troepen onder Gellius troffen die onder Crixus bij de Garganus aan de Adriatische kust. Daar werden de troepen van Crixus overtuigend verslagen en hun bevelhebber gedood. Spartacus stond er alleen voor. Maar dat betekende niet dat hij zelf verslagen was, want de andere consul, Lentulus, trok in een veldslag aan het kortste eind, net als de gouverneur van de Povallei. Spartacus leek maar niet te stuiten en Rome had haar generaals met de grootste reputatie uit de buurt zetten, besloten werd om dan maar de held van de Colijnse poort, Crassus, in te zetten en hem een proconsulair mandaat en zes legioenen te geven om de opstand te beëindigen. Crassus' eerste stap was om even te kijken wat er gebeurde. Hij leidde zijn troepen naar Spartacus' positie en wachtte af. Crassus stuurde zijn ondergeschikte Memmius met een groot deel van zijn leger rondom Spartacus en zijn troepen en gaf hem de opdracht om onder geen beding een gevecht met de rebellenleider aan te gaan zonder zijn uitdrukkelijke toestemming. Zoals Romeinse legerleiders zijn, Memmius ging een gevecht aan met de rebellenleider zonder de uitdrukkelijke toestemming van Crassus en werd in de pan gehakt. Een groot deel van Memmius leger kwam om en de rest vluchtte. Deze actie van Memmius en zijn mannen streek Crassus tegen de haren in en bracht hem tot het bevelen van een van de zwaarst mogelijke straffen die een Romeinse generaal kon uitdelen aan zijn troepen. Het gebruik van de decimatio was al lang niet meer gebruikt. Maar hier in 71 voor Christus besloot Crassus dat het weer nodig was. Hij arresteerde 500 van Memmius' mannen en verdeelde ze in 50 groepjes van 10 soldaten. Iedere groep mocht loodjes trekken. 9 van de 10 bleven leven, eentje kreeg de doodstraf. Deze doodstraf mocht vervolgens uitgevoerd worden door de negen met stenen en knuppels. Op deze manier is Crassus de orde en discipline te herstellen. De nieuwe discipline van de soldaten wierp gelijk de vruchten af, want Crassus bracht met zijn leger Spartacus de eerste nederlaag van het conflict toe. Hij joeg de rebellenleider verder en verder naar het zuiden van Italië, tot hij in de tenen van de laars aankwam. Daar had Spartacus een deal gesloten met een aantal piraten uit de regio. Zij zouden hem helpen om de troepen naar Sicilië te krijgen, maar op het beslissende moment lieten ze hem hangen in de wind. Ook een poging om het zelfgemaakte vlot over te steken liep op niets uit en de rebellen waren gedwongen op het vaste land te blijven. Toen Cassus aangesloten was, begon hij Spartacus en zijn mannen in te sluiten door een wal te bouwen over de breedte van de landengte waar hij zich bevond. Spartacus kon dus niet meer weg en het was wachten tot hij zich zou overgeven. Spartacus probeerde tweemaal een brest te slaan in Cassus' wal en zo te ontsnappen uit zijn positie, maar tweemaal werd hij teruggeworpen en leed grote verliezen. Cassus leek Spartacus nu eindelijk te hebben waar hij wilde. Het leek een kwestie van tijd voor Spartacus definitief verslagen zou zijn. Dit alles was Crassus' werk en het zou hem ook toekomen dat de senaat niet alleen generaal Lucullus uit het oosten zou oproepen om hem te ondersteunen, maar ook Pompeius uit Spanje. Volgens Plutarchus was het Crassus die de heren teruggeroepen had, maar dat lijkt onwaarschijnlijk. Voor Crassus was het dus zaak de oorlog te beëindigen. Toen Spartacus doorkreeg dat Lucullus aan de kust lag in de regio, ondernam er nog één poging om door Crassus' verdedigingswerk te breken, en met grote verliezen kreeg hij het voor elkaar. Deze verliezen waren voor zijn mannen wel reden om te muiten, en Crassus was in staat de muitende regimenten eenvoudig te verslaan. Spartacus leidde zijn overgebleven mannen in de richting van de hak van de laars, maar Crassus volgde hem. Bij de rivier de Siler kwam tot de laatste poging van de rebellenleider en zijn troepen om Crassus nog weerstand te bieden. Plutarchus schrijft dat Spartacus voorafgaand aan de veldslag ostentatief zijn paard dode. Dit was de definitieve slag, zijn paard had hij niet meer nodig. Als hij namelijk zou winnen zou er paarden in overvloed zijn en als hij zou verliezen zou dit het laatste zijn wat we van Spartacus en zijn mannen zouden horen. Spartacus leidde zijn troepen in de veldslag. In de veldslag kwamen de Romeinen als overtuigende winnaar uit de bus. Spartacus zou zijn gevallen in de strijd maar zijn lichaam is nooit gevonden. Ongeveer 40.000 rebellen zouden zijn gedood en ongeveer 6.000 gevangen genomen. 5.000 van Spartacus' mannen wisten te ontkomen maar gelukkig voor de Romeinen kwam Pompeius nog net op tijd met zijn leger om deze uitgeputte mannen te verslaan. Zoals hij dat zo goed kon, wist Pompeius met deze heldendaad de eer voor het verslaan van Spartacus op te eisen. Crassus reageerde op deze daad op zijn eigen manier, want het was duidelijk dat Pompeius niet de grote winnaar was van de oorlog, maar Crassus de Rijke. Wie dacht dat decimatie een brute daad was, kon met Crassus aan zijn trekken, want de 6000 mannen die hij gevangen genomen had, werden allemaal gekruisigd aan de Via Appia, de weg tussen Rome en Capua. Over een afstand van 200 kilometer werden 6000 mannen aan het kruis genageld. Dat is één man elke meter of 35. Na de strijd was er een en ander duidelijk aan de top in Rome. Pompeius was door zijn grootste helderdaden tegen de varende ondergeschikten van Sertorius en de laatste overblijfselen van Spartacus leger mateloos populair geworden. Na de indrukwekkende triomftocht voor zijn officieel als buitenlandse oorlog verklaarde overwinning op Sertorius werd hij samen met Crassus verkozen als consul voor het volgende jaar. Uiteraard moesten hiervoor wetten geschonden worden. Want Pompeius was nog lang geen 42 jaar. Crassus en Pompeius waren de grote mannen van de tijd. Over twee weken zien we waar ze zich aan de macht mee bezighielden en of er nog wat onverdiende eer te behalen was voor een van de twee.